Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op steeds meer plekken zijn ze klaar met de omgekeerde vlaggen. Nu gaat ook de provincie Utrecht alle boerenprotestvlaggen langs de provinciale wegen weghalen. Omdat de herfst eraan komt, neemt het risico toe dat de vlaggen loswaaien, zeggen ze. Begin deze week liet ook de provincie Friesland weten de vlaggen weg te halen. En dat gaat lang niet overal even soepel. Het provinciebestuur van Zuid-Holland werd bedreigd nadat ze eenzelfde besluit namen. Het ministerie van Defensie wil experimenteren met een vrijwillig dienjaar om meer mensen aan te trekken. Volgens staatssecretaris Van der Maat hebben andere landen goede ervaringen met zo'n jaar. Het gaat dan om vooral de techniek en de gezondheidszorg. Omdat bij die onderdelen het personeelstekort het grootst is. Defensie gaat ook meer samenwerken met scholen om mensen te trekken. Goed nieuws voor mensen met Twitter. Na jaren zeuren krijgen twitteraars hun zin. De edit-knop gaat er komen. Handig als je een tikfoutje hebt gemaakt of een hashtag vergeten bent. Je kunt tot 30 minuten na het plaatsen van je berichtje nog wat veranderen. Het bedrijf heeft de boel eerst intern getest... en nu krijgt een kleine groep de kans om het als eerste uit te proberen. En de verwarming laten loeien en s'nachts de lampen aanlaten... In Duitsland mag dat vanaf vandaag niet meer. Dat doen ze om nog meer energie te besparen. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Daardoor komt er veel minder gas uit Rusland naar Duitsland. En Duitsland was daar erg afhankelijk van. Is dat nu al snel aan het afbouwen, noodgedwongen. Maar ja, er dreigt op sommige plekken gewoon nog steeds een tekort aan energie te uh, ontstaan in de winter. En daarom moeten de Duitsers met z'n allen wat doen om gas en elektriciteit te besparen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan winkeliers die de winkeldeur naar buiten niet meer open mogen laten staan... Uh, maximum temperaturen op werkplekken. Hier in Nederland zijn we nog niet zo ver met die regels. Wel trapt het kabinet eerder dit jaar een campagne af om energie te besparen. Zoals minder lang douchen. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken helder. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen wat meer bewolking dan tussen de 24 en 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Dust down, tear down, dancing on the table. Dust down, roam around, ninjas on the bus. The cable. Charlie could be bashed, so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 Uh, ja, dat ben ik eigenlijk ook wel van plan. Ik ga ja? ook uh, flamenco-lessen volgen. Dus ik wil ook echt wel een beetje gaan verdiepen in uh, muziekstijlen daar. Uh, Flamengo is uh, niet helemaal onbekend uh, voor ons in ieder geval. Nee? Nee. <laughs> dat is gehoord van Hollanda Loes.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 Ja? Wil je dat ik er wat over vertel? Ah, dat mag, ik ah, okay. dan ga ik dat even doen. Ja. Nee, ja. het <laughs> geleden ging het niet zo goed met mij mm. en toen heb ik heel veel steun gehaald uit mijn open Ik ben daar toen een tijdje geweest om mm. te logeren ook. En als kind kwam ik daar ook op vrijdagmiddag en daarom is het liedje ook Friday. Ik ging ja. dan altijd daar spelen. Ze gingen dan op mij pas en op mijn broertje en zusje. Ja, en dat is gewoon een hele fijne jeugdherinnering die ik heel graag terughaal als ik. Uh,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 Ja, dat hier. heb ik gezien. Ja. Heb je dat gezien? Ja, ik, ik was Wat, wat, wat niet vind je daarvan? Ja, wat, dat vind ik geweldig. Ja? is wel bij willen zijn. Ik ja. Heb het alleen te laat. Ja. ja. Nou ja, goed. Uh, we, we doen dat één keer in het jaar. En uh, daar besteden we ook heel veel aandacht uh, aan. En Omdat... terecht. Ja. <laughs> Sterker nog, we hebben zelfs een radioprogramma. Dat heet Rainbow Radio. Oh. dus, dat, dus dat, uh, dat wordt één keer in de vier weken wordt uitgezonden. Oh. Hier. Nice. Ja. Dus, uh, dus, oh, ja. En we hebben niet zo lang geleden. Dat is dus ook alweer een week of drie terug.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 Ja. Hou jij van uitdagingen? Ja. Als ik je zo maar ik hou ook heel erg van dingen leren. Dat is echt ja. idioot. Ik ben zo'n persoon die het oprecht best wel leuk vindt om voor toetsen te leren. Dat is best wel chillend soms. Ik ja. vind het gewoon heel fijn om dingen te leren. Ja, maar dat is zo juist, Dat vind ik dan weer leuk. Ja. Ik probeer ook zoveel mogelijk kennis ergens uit op te doen met de mensen met wie ik te maken heb. Ja. En dat ik daar wat van leer. Ik ben soms stront eigenwijs. Dat... <laughs> oh, die kan ik ook wel. Ja. ja. <laughs> dus, maar dat, dat heb ik heel, heel mijn leven eigenlijk wel een beetje gehad. Mm. Door het te doen.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 nights alone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 Dus uh, we zijn heel nieuwsgierig. En ik zal, uh, ja, ik zal nog even een slok water nemen. Want anders, dan, uh, want anders moet ik uh, weer vlak voeren daar. Dus nou, dat wil ik niet uh, nog een keer op mijn geweten hebben. <laughs> ik heb al zo dat, weinig te yeah. Laat Laten we maar horen. <laughs> My therapist called me detached...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 To be with me, enough. don't wanna grow apart, might be away, but you have my heart. Put on rain sounds to calm my mind.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 Maar ik zou niet Maar per se... wat ik het anders zeggen. Uh, wat voor soort muziek hou je van? Wat, wat, oh, wat zit je graag op? Dat, oh, <laughs> um, Nou, ik heb een hele tijd heel veel naar. Um, ja, alternatief geluisterd. Er is heel veel. Zo werd het dan gecategoriseerd. Imo, um, punk rock vond ik een hele tijd heel erg leuk. En daar ga ik nog steeds heel erg lekker op. Ja. En dan heb ik het over My Chemical Romance, Die Heb ik trouwens afgelopen jaar weer mogen zien. Live ja. was heel fijn. Ja. Um, Linkin Park ben ik groot fan van Tony Pilots.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 In dat, uh, dat opzicht. Ja, ja ik, het, ik vind van wel. Want, het de studenten niet heel erg makkelijk gemaakt. Nee, nee dat, dat ben ik zeker met je eens. Uh, hè, want, uh, Daar zou ik, ik het, nog een heel EP over kunnen schrijven als het nodig is. <laughs> Misschien doe ik dat nog een keer. Ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> het, uh, nou ja, je, het, het, je zal niet de eerste zijn, denk ik. Nee, dat, die dat absoluut uh, niet. Nee. Ik denk uh, dat er wel uh, mensen zijn die uh, voor jou uh, zijn gegaan in dat opzicht. Maar ja, ik vind in dat opzicht...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 Het NOS-nieuws van 9.